9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de automobilisten die in 2017 bij een ongeluk op de snelweg om het leven kwamen... had bijna een derde geen autogordel om. Blijkt uit onderzoek van de SWOF, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De SWOF noemt dat aantal opvallend hoog... omdat van alle automobilisten buiten de bebouwde kom in dat jaar 97% wel een gordel droeg. Veel dodelijke slachtoffers die geen gordel droegen op de snelweg hadden de gordel achter het lichaam vastgeklikt om de gordelverklikker uit te schakelen. In 2017 vielen er 63 dodelijke, waren er 63 dodelijke ongelukken op de Nederlandse snelwegen waarbij totaal 71 doden vielen. Op alle Nederlandse wegen samen vielen 613 doden, zo staat in het rapport. Bijna driekwart van de Nederlanders verzuimt voor korter of langere tijd van werk door levensloopstress. Stress die wordt veroorzaakt door financiële problemen, een echtscheiding of zorg voor een ziek familielid. Blijkt uit een rondvraag onder 1100 Nederlanders door arbodiensten en bedrijven. Ze vinden dat de problemen beter bespreekbaar moeten worden met leidinggevenden. President Trump heeft een decreet getekend... waarmee alle bezittingen van Venezuela in de VS worden bevroren. Zo wil hij de druk op de Venezolaanse president Maduro opvoeren om af te treden. Venezuela verkeert al jaren in een politieke, economische en humanitaire crisis. Miljoenen mensen zijn daardoor het land al ontvlucht. En president Trump brengt morgen een bezoek aan El Paso... heeft de burgemeester van de Texaanse stad gezegd. Daarna zou Trump ook naar Dayton gaan. Het Witte Huis heeft de bezoeken nog niet bevestigd. Bij aanslagen in deze twee Amerikaanse steden afgelopen weekijnen... kwamen in totaal 31 mensen om het leven. Een homostel zegt zondag te zijn uitgescholden en bespuugd door een Uber-chauffeur. Het gebeurde toen ze van de Pride Amsterdam naar huis wilden. De chauffeur zou agressief zijn geworden toen de twee mannen elkaar een zoen gaven op de achterbank. Uber zegt het incident te betreuren. Het weer, een afwisseling van wolken en zonden op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zen, Zandvoort. Zomerhit. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment Show. Dat was een nieuws van zes uur, Wil. Ja. Alweer ja, een uur voorbij. Hoor. Uh, alweer een uur voorbij. Het, het briecht, dat is gezellig is. Ja. Hé, hey, ehm. Um, ja.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 Uh, ergens in uh, oktober denk ik ongeveer, zo rond die koers. Ah, oké. Okay. September, oktober. Uh, ja, oktober zat wel weer een beetje richting ja. donkere dagen. En, en uh, uh, dan Ja, wie, lang... weet, wie weet wat er nog tussendoor gaat gebeuren. Want uh, ja, er, er staat natuurlijk van alles, uh, ja. uh, er is van alles mogelijk. En uh, we gaan even kijken hoe we alles in de schiet. Ik weet zeker dat het een mooie heet gaat worden. Daarom. Het gaat in ieder geval helemaal goed komen. En uh, nogmaals, dankjewel. En uh, voor als we me willen volgen, zeg ik altijd maar... Uh, Google Wildebrouwer met dubbel L. Ja, wat je... kunnen ze jou nog ergens uh, uh, zien, yep. live.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 Kijk gerust even op YouTube. Hè. Dan kun je alles van me zien natuurlijk ook. Een eigen YouTube-kanaal. Op Facebook kun je me vinden. Op Instagram, op Twitter, op Snapchat, op LinkedIn. Je kunt ze gek niet bedenken. Ja, en nou ja, willen ze ook nog iets een foto van jou zien... Ja. kunnen ze ook bij ons op de site. Tenminste, bij mij op de site cfmartiesten.nl. Ja, ja, dan kunnen ze ook zien wie Wilde Brouwer is. En, Sowieso. En jammer, Dat komt al, allemaal goed. We, we sturen wel weer als we nieuw hebben. En dan uh, komt het er allemaal bij, Fred. Ja, ik zou het zo weer overdoen. Ja, toch? Ja, daarna winnen. Ja, is goed. Hey, hey, Dank je En uh, een goede, ja, goede, goede reis naar huis natuurlijk. Ja, dat gaat vast. En, leuker, en je vrouw ook natuurlijk bedankt ja. voor hierheen te komen. Nou, graag gedaan. En jou te escorteren hier naartoe. Ja, ja, ja, altijd. Dus uh, zoveel mogelijk begeleiding natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, tot, tot ziens. Die dag, dat ik je nog niet kende, maar wel zag En hoe jij keek naar mij Vreemd gevoel, ik wist dit was waarop ik had gewacht Ik dacht, nu kom je naar me toe, je spreekt me aan En zo is het Out of the day. een daarna daarna winnaar. En uh, ja, ik zou het zo weer overdoen. Heerlijk. Entertainment for you. Meer dan radio. Zo is het. En eventura en souvenir.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 ja, Afrika Sunshine of zoiets. Ja, ik kan het eventjes uh, niet lezen, want uh, ja, ik heb eventjes mijn verre kijken niet op. Maar in ieder geval, uh, lekker gaan we ouwe uit de jaren 70. na. Nana. En ja, blijf er lekker bij. Tot zeven uur, dus entertainend voor you. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, zit je te eten, eet smakelijk. En heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen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 Wakin' you do, you know? Bulo, go, a banana, wakini, wakin' you down you down, you know? Hey, what can you down you know? Bulo, go, banana, wakini, wakin' you down you down, you know? we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 degene die dit eigenlijk eh, tegenhoren bracht. Wat gaan we doen? We gaan eh, eventjes. Ja, wat gaan we doen? Eh. ZFM Stanford Radio 106.9 FM. En dat met Jeff van en hij het over. bye. bye. Maar al die jaren samen dan een groot bell? Maar wat verwacht je dan van mij?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 Naar waar ik moet zijn En ik denk aan jou Ik denk alweer aan jou Ik zit in de bus waar wij twee ontzaten zaten En droom over een eerste kus Na eindeloos praten Want ik denk aan jou Blijf liever wachten op die ene grote kans Want ik denk aan jou Steeds maar weer aan jou Jij bent wow wow wow Wat een chick Ik denk wow door mijn hoofd. Door mijn hoofd. En zoals beloofd, ja, zou ik met iemand gaan bellen? En dat is niemand minder dan Peter Deense. Ja. Dag Peter, een hele goede ja, avond al. Ja, goedenavond. Ja. <laughs> <laughs> ja, dat gaat, dat gaat bedoel, ja, het gaat snel. Ik bedoel, het lijkt nog middag. Hier, het zonnetje schijnt hier, dus ik weet niet hoe het bij jou ja, is. Het is. Het is nog een mooie tijd. dit is een beetje...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 <laughs> nou, zeker. <als> we doen. <laughs> is het wel nodig? Ja, toch? <laughs> ja, ja, het is zo dat ik... Uh, ja, we waren. Dus uh, ja, ik, ik ben altijd een beetje, toch een beetje seizoensgebonden. Ook wel een beetje... kijk toch een beetje naar wat voor muziek gaan maken. Ja. En als uh, nou, tegen de zomer wil toch altijd een beetje vlot repertoire hebben. Want, uh, ja, lekker De feestjes en de, de, de feestenten en de cremmers, noem maar op. Ja. Dus uh, we waren eigenlijk... Uh, ja, een leuk plaatje uit te brengen en uh, toen kwam Jan Keijzer toch op te proppen met, uh, met dit nummer hij zegt ik heb een leuk nummer geschreven hij zegt uh, is het wat voor jou dan ben ik gaan luisteren mm -hmm. hij had het wel in een uh, wat rustig tempo uit eigenlijk opgenomen ja en, uh, uiteindelijk heb ik gezegd tegen mijn zin ik vind het een hartstikke leuk nummer ik zeg maar dan moet ik het wil ik er wel een beetje tempo van maken ik zeg uh, dus uh, het moet niet zo zijn dat het, uh, dat het zo rustig blijft doorgaan weet je wel ik moet echt uh,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 hoe je zo'n nummer jammer kleden? Ja, hij had inderdaad vroeger wel wat, wat, wat bellets en zo. En dat... Ja? Ja. Nou, ja. eigenlijk zijn jullie een beetje eh, qua, qua eh, muziek, eh, toch wel eh, gelijk, zeg maar. Ja, we zitten een beetje in hetzelfde vaarwater ja. qua, qua keuzes en zo. Ja, ja, klopt. Ja. ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dat is ook zo. Dus daarom en, van, gaat, het, gaat, het ook, gaat het ook wel erg goed tussen ons, weet je ja. wel. We, we hebben al een samenwerking van, van nu al een, denk ik, een jaartje of... Nou, zes, zeven denk ik, zo'n beetje Misschien wel langer al. Ja. En ja. Uh, dat, dat, dat werkt gewoon, dus uh, ja, dan uh, moet je niet uh, je schoenen weghalen als je geen nieuwe hebt, hè? Dat zeggen ze wel eens. Ja, nou ja, dat, uh, dat spreekwoord dat geldt nog steeds, denk ik. Ja, dat is ook zo. En dat uh, zeg ik al, de schoenen passen precies. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik nog steeds tevreden. Ja. Hey. En wij ook natuurlijk. <laughs> ja. Uh, <laughs> ja hoe, hoe meer muziek jullie uitbrengen, des te meer wij te draaien hebben. Ja, droom droom ja toch ja dat zeg ik, ja, dat zeg ik al uh, je, je probeert natuurlijk iedere keer weer wat nieuws weer wat anders te doen weer uh, nu weer bezig met een met een ander nummer uh, natuurlijk uh, voor voor voor wat later in het jaar en het is weer een beetje een meer een ja een beetje blues is achtig nummer dus uh, ja. je gaat je gaat toch weer met de tijd een beetje mee dus uh, wat dat betreft uh, we zijn we zijn druk bezig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 En nogmaals, ik zing het ontzettend graag, ik, heb, uh, ja, ik ben ontzettend de liefhebber van, uh, van een bellet met een verhaaltje, waar mijn kop en een staartstuk in zitten. Ja, het levenslied met een snik, zeg ik altijd. He. Ja, ja klopt, klopt. Ja, en dat, uh, ja, dan moeten we toch, uh, ja, hoe, ah, hoe erg het ook het klinkt voor de, voor de meeste uh, zangers misschien, of zangeressen, ja, maar dan moet je toch echt in Amsterdam zijn.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 Ja, Instagram hebben we ook. En uh, ja, dat zei ik al, via de website die je overal ergens uh, terechtkomen. Dus uh, wat dat betreft... Uh, Alle linken dus, staan erop, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Komt helemaal goed. Hé, hey, dank je Peter. Ja. Graag gedaan. Hé, hey, succes. Tot ziens. Doetjes. Doei. Tot de volgende single. Jojo, doei. Hoi, Peter laat het los.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 En loop me achterna door de straat of het plein met je tingletamboerijn. Met je anti je laatste geld, je haren in de wind. En alles wat je vindt. En wie je ook bent, koningin of president. wijs kan de vinger rond het lezen hoe papa bent. Iedereen mag mee, ook het feestcomité. alle clubje op partij, alles hoort erbij.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 Hey, kom aan En uh, ja, zoals gewoonlijk. Uh, ja, ga ik dus gewoon weer een plaatje draaien van mijn wedelft. Zo gaat deze voor jou. En dit keer niet een Nike-Kroatië, maar dit keer, ja, is het uh, Mexico, In Zuid-Amerika. En hij heeft over. Uh, si no te hubieras ido. Of zoiets, ja. Hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Tanto. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece. Als ik je zag, was het bus uh, to